Schiphol geeft toe dat ze te weinig oog hadden voor de omstandigheden van de bagageshowers. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat het bagage- en vrachtpersoneel slecht behandeld worden. De mensen zijn niet in dienst van Schiphol, maar van bedrijfjes die ze inhuren, afhandelingsbedrijven. En daar is de concurrentie moordend, ten koste van het personeel, zegt verslaggever Wessel de Jong. En die afhandelingsbedrijven die werken, kan je wel zeggen, voor afbraakprijzen. Ze betalen hun mensen slecht, er zijn weinig hulpmiddelen. Nou, Schiphol heeft de luchthaven opengesteld voor zes afhandelingsbedrijven. En die afhandelingsbedrijven die concurreren elkaar de tent uit om contracten binnen te halen van die luchtvaartmaatschappijen, zodat wij goedkoop kunnen vliegen. Schiphol zegt nu dat ze minder van dit soort afhandelingsbedrijven willen op de luchthaven. Euthanasie, abortus en IVF-behandelingen worden vanaf volgend jaar ook vergoed door de christelijke zorgverzekeraar ProLife. De afgelopen jaren kreeg de verzekeraar veel kritiek omdat ze bepaalde behandelingen uitsloten van het basispakket. Maar de christelijke verzekeraar zegt nu dat mensen er zelf over moeten beslissen. De nieuwe Britse premier Liz Truss heeft haar eerste toespraak gehouden. Eerder beloofde ze om te helpen met de hoge energiekosten. En er werd gehoopt dat ze daar in haar toespraak meer over zou vertellen. Maar dat deed ze niet. Later deze week presenteert ze het pakket maatregelen. Inmiddels heeft Truss ook haar nieuwe ministers gepresenteerd. En wat een avond voor de oranje vrouwen. Ze speelde vanavond tegen IJsland voor een plek op het WK. En dat lukte net op het nippertje, zegt onze commentator. Daar is het! Nederland! Ter nauwe nood dankzij de broodnodige overwinning tegen IJsland. Op het alle, alle, allerlaatste moment met een 1-0 zege. Doelpunt Bruts. Ik geef hem gewoon aan haar, kan mij het schelen. 1-0 voor Nederland tegen IJsland. We gaan naar Oceanië, naar Nieuw-Zeeland en naar Australië. En IJsland gaat de play-offs in. We zijn geplaatst met Nederland. En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Er vallen hier en daar wat buien. Morgen droog, zonnig en dan tussen de 22 en 27 graden. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 from <laughs>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 De zomer is jouw keuze ZFM. Eddie Cuenza, we don't stop. Van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze bag heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu dus shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Hey. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Jouw ja, flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shijke geef, hoes je Wat ga je in? Dit, dit kan niet verder van mijn hart. Die zegt genoeg. Ik zie liever altijd hoe.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 Fem, Zon, Zee, Jay, en Ford, Gato, perro, mi para, mi con los volantes. Gike, mi para, Toda mi vida. He sentido diablito que me atrapan. En la despedida los maté, ya no en aquel. One, three, sígueme el paso ahí, lléneme el vaso aquí, yo, me di borracho ahí, esto no me importa, importa. nada Y ahora me preguntan qué vas a hacer y que pa' dónde vas Tú dime a dónde eres?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 El destino se acerca, que yo no sé pa' dónde voy.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 is crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired, or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. Oh